Twee uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Libië ligt nu ook de stad Misrata onder vuur van regeringstroepen. Misrata ligt op 250 kilometer van de hoofdstad Tripoli. De stad is in handen van de rebellen... en de eenheden die trouw zijn aan Gaddafi proberen ze nu te verdrijven. Ook in enkele andere plaatsen wordt strijd geleverd. Beide partijen claimen successen... maar het is niet goed vast te stellen wat waar is en wat niet. Zo zegt de regering dat de rebellen in de stad Zavia... vlakbij Tripoli zijn verslagen... Maar die spreken dat tegen. De opstandelingen zeggen dat ze vanuit het oosten willen optrekken naar Tripoli. Om de hoofdstad te bereiken moeten ze honderden kilometers overbruggen. Een van de struikelblokken onderweg is Sirte. De geboortestad van Gaddafi lijkt stevig in handen van de regering. De rebellen moeten Sirte innemen om verder te kunnen. De Libische regering heeft op de staatstelevisie... een aantal belastingverlagingen afgekondigd. De zeggen vanwege de grote Libische overwinning op terroristische bendes... Zo is de importbelasting op de belangrijkste grondstoffen... voor voedsel afgeschaft en hoeft er geen btw meer te worden betaald. De rebellen die delen in het oosten van Libië in handen hebben... zeggen dat ze voorlopig nog voldoende voedsel en medicijnen hebben. Ze hebben een voorraad die genoeg zou zijn voor drie tot vier maanden. In Roosendaal is een ongeluk gebeurd met een carnavalswagen. Daarbij is een man om het leven gekomen. De man probeerde op de rijdende trekker te klimmen... via het verbindingsstuk met de praalwagen... Maar hij gleed weg. De man kwam vervolgens onder de wielen van de wagen. Hij is ter plaatse overleden. De trekker was op weg naar een optocht in het Belgische Essen... in de buurt van Rozendaal. De organisatie heeft besloten om de optocht in Essen door te laten gaan. Het weer. Het is vanmiddag droog en zonnig. En een graad of zes. Morgen en dinsdag blijft het droog en zonnig. En de temperatuur ligt dan een graadje hoger. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat voor het knooppunt Diemen een file van 2 kilometer. Door werkzaamheden staat de rijband dicht tot maandagochtend 5 uur. Dan het verkeer wordt al omgeleid over de Gasperdammeweg, de A9. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen. Voor knooppunt Jouden een file van 2 kilometer. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat tussen knooppunt Brechtseplein en Rotterdam-Krooswijk een file van 3 kilometer.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 Hele goede middag. Ruim vier minuten over twee. We gaan beginnen aan de zondagse langste lijn. Vier eredivisiewedstrijden staan er op het programma... waarvan drie die om half drie gaan aanvangen. Groningen ontvangt Heracles Utrecht tegen Roda en Herenveen Feyenoord. Om half vijf ontvangt Ajax in de eigen arena zonder Elhandowi. AZ, de oude club overigens van deze speler. We zijn in de hockeycompetitie bij Laren tegen Amsterdam. Finale wereldbeker schaatsen in Heerenveen. 500 en 1000 meter vandaag voor vrouwen en mannen. We zijn natuurlijk bij de E. Indoor, de atletiek. En uh, wie hebben we daar nog in de strijd? Elko Sint-Nicolaas en Ingmar Vos zitten nog in uh, de zevenkamp. Zijn daar nog aan het strijden. En later op de middag ook Nederlandse inbreng... bij de 60-meter-finale van de Mannen. En de 4x400-meter-finale uh, ook van de Mannen. Het afsluitende onderdeel. Tafeltennis NK zijn we bij. Parijs-Nice volgen we. Uh, we kijken natuurlijk ook naar het ravijn tegen Skif Moskou. Dat is de eerste halve-finale wedstrijd... in de Lentrofi-halve-finale Europa Cup Vrouwen waterpolo En we houden u op de hoogte van de tussenste van uh, het tennis natuurlijk. Oekraïne-Nederland, gisteren 2-1 in de dubbel gewonnen. Vandaag speelt Stachowski tegen Huta Galung. Stachowski leidt met 2 tegen 1 zet. Straks waarschijnlijk de beslissende partij tussen Marchenko en Robin Hazen. Ja, muzikale opening vanmiddag. Dexy's Midnight Runners met Come On Eileen. We gaan naar Parijs. En die houtkamp moest vroeg op vandaag. Want de zeven kampen, onderdeel vijf en zes. Onderdeel vijf rond om kwart voor tien de horde. En daarna het polsstok hoog springen. En die met Nederlands inbrengen. Ja, normaal zitten we op een laatste dag van een groot uh, atletiek uh, toernooi als bladvulling te kijken naar allemaal buitenlanders die uh, uh, aan het uh, sporten zijn. Maar ik verheug me nu al op de middag, want het wordt een prachtige atletiekmiddag. middag, ik denk ook voor Nederland. Want Elko sint nicolaas gisteren, uh, nou niet super dag, ook niet slecht hoor, maar na eerste dag tiende... En dan, 60 meter hoorde, uitstekend gedaan. Hij stijgt naar de achtste plaats overall. En dan het Polstok hoogspringen. Wat is die man daar goed in? Vijf meter en vijftig centimeter. Hij, hij liet iedereen en alles achter zich en uh, haalde heel veel punten. Want dat kun je bij het hoogspringen halen. En wat blijkt, na uh, zes van de zeven onderdelen op de derde plaats... met een totaal van 5306 punten. Hij staat 100 punten achter de nummer één, Krautschanka... Dat is een Wit-Rus. Maar 29 puntjes achter de grote uh, Roman Sjebele uit Tsjechië. En hij staat 8 punten voor de nummer 4. Dus hij staat op de derde plaats. Uh, kan nog van alles gebeuren als je nagaat wat de, de afsluitende 1000 meter. 1 seconde 12 punten uh, oplevert. Dus uh, als hij uh, ja, het er ook daar goed doet, want hij kan heel aardig die duizend meter lopen... dan zou het zomaar zelfs zilver kunnen worden. Uh, goud, dat lijkt me te ver weg. Dat zijn die 100 punten, dan moet je bijna 10 seconden sneller lopen dan uh, die uh, witrus. Maar zilver zit zeker tot, uh, behoort zeker tot de mogelijkheden. En dan hadden we nog een andere meerkamper. Ingmar Vos, zesde na de eerste dag... Begon heel aardig met de 60 Hoorde liep hij in 8 seconden rond, net boven zijn persoonlijk record. Stond op dat moment op de vijfde plaats, maar Pols toch hoog springen in tegenstelling tot Elko St. Nicolaas is niet zijn ding. Want uh, hij sprong dan wel 4,80 meter, even naar zijn persoonlijk record. Maar om bij de echte Europese top te horen, moet je toch 5 meter of hoger springen. En hij staat nu overal op de zevende plaats. Hij kan nog best met een goede duizend meter richting de vijfde plaats komen en dat zou natuurlijk ook heel prettig zijn. Maar al met al is de Meerkamp, net als bij de dames overigens... een uh, geweldig toernooi voor Nederland en is het uh, wat dat betreft volop genieten. En Andy, we hebben ook nog, zij het pas aan het eind van de middag... maar Nederlandse inbreng in de 60-meter-mannenfinale en de 4x400 nog. Ik, ik verheug me bijzonder op die finale 60 meter... want daar loopt Brian Mariano tot vorig jaar uitkomend voor de Nederlandse Antillen. Maar een heel lang verhaal staatkundig gezien... en zo mogen de Nederlandse Antillen niet meer als land meedoen bij het uh, atletieken. En dus is hij... hij was al al twee keer, drie keer zelfs Nederlands kampioen. Uh, komt hij uit voor Nederland? Nou, het maakt hem helemaal niet uit. Want hij zei uh, gisteren tegen me dat uh, oranje shirt. Dat staat me ook heel goed. Spreekt uitstekend Nederlands. Liep 66 in de halve finale op de 60 meter hoorde. Een uh, persoonlijk record natuurlijk. Maar ook een Nederlands record. En hij staat in baan 5. Tussen de man in baan 4, Christophe Lemaitre uit Frankrijk, drie keer goud op het EK Outdoor in Barcelona en in baan 6 Dwayne Chambers, regerend Europees indoor kampioen en ook regerend Europees wereldkampioen op de 60 meter. Dus dat wordt heel leuk en echt genieten, want het zou zomaar kunnen dat die Mariano een medaille gaat halen. Hij zei zelf: "Ik ga goud halen." Ik denk dat dat iets te hoog gegrepen is tegen de Franse grote favoriet, topfavoriet Christophe Lemaitre. En die uitkamp houdt ons op de hoogte vanuit Parijs. Er is nog veel meer sport. Maar we duiken eerst even de sneeuw in om u te vertellen dat de Amerikaanse skiester Lindsay Von haar derde wereldbeker in drie dagen gewonnen heeft. Zoals in het Italiaanse Tarvisio, de snelste bij de Super G. En verzekerde zich daarmee van de eindzege op deze discipline. Eerder waren de afdaling en de supercombinatie ook al een prooi voor Von. En het is ook alweer eens de derde keer op rij dat Von de wereldbeker wint op de Super G. We gaan schaatsen, over wereldbekers gesproken, en finale en korte afstanden in veen. Sebastian Timmerman. Met de Olympisch kampioenen van vorig seizoen in Vancouver in de baan... op de 500 meter bij de vrouwen. Sangwa Lee namelijk in de baan. Helemaal aan de andere kant. Vanuit mijn positie bezien staat ze klaar... en schudt ze nog wat met de armen om haar heen. En als ze naar rechts kijkt, ziet ze een dame in een oranje pak... en dat is namelijk Margot Boer. In de voorlaatste rit van de 500 meter bij de vrouwen... de laatste 500 meter in dit seizoen van Wereldbekerverband natuurlijk. Want volgende week zijn alleen nog de weken afstanden. En dan zit het seizoen erop. En we weten inmiddels dat Boer daar gaat rijden. Maar dat wisten we al. Zij was op voorhand al zeker van deelname Laurine van Riesen. Die plaatste zich ook al eerder voor de 500 meter bij die WK afstanden. En daar is Annette Gerritsen inmiddels bijgekomen. Gerritsen won namelijk gisteren de 500 meter. En dat deed ze in een hele goede tijd van 38-31. En haar enig overgebleven concurrent, Thijsje Oenema, kwam niet aan die tijd. Toen zij eerder vandaag reed 39-04. Oenema staat ermee voorlopig derde trouwens op de 500 meter. Maar niet genoeg om naar de WK afstanden te mogen. Het is allemaal dus om de statistieken. Deze laatste twee ritten van de 500 meter. Boer in de buitenbaan beweegt volgens mij. Maar de starter laat het gaan. Die zal misschien ook gedacht hebben, ik ben een beetje koelant. De Duitse starter Klaus Kagel op deze 500 meter voor Margot Boer. In één keer dus uh, toch goed vertrokken tegen Sang Wali. Maar de start uh, was niet goed dus voor Margot Boer. Dat zie je ook terug in de openingstijd. 10.81, 10.55 veel beter voor Sang Wali. Snelste tijd op naam van Beijing Wang. De Chinese die we dit seizoen nog Nauwelijks hebben gezien in de internationale wedstrijden. 38-77, de tijd die te kloppen moet zijn voor bijvoorbeeld Sangwali. En normaal gesproken ook voor Margo Boer. Maar die heeft ook nog een misser in de binnenbocht. Is wel dichter in de buurt gekomen inmiddels van Sangwali. Maar Sangwali gaat de rit winnen van Margo Boer. En doet dat in de snelste tijd. 38-48, daarmee is ze 100ste van een seconde sneller dan dat ze gisteren was. En 38-74 betekent dat Margo Boer iets langzamer is dan dat ze gisteren was toen ze vijfde. Wet. En dat zit hem dan vooral in de start. Want als je kijkt naar de volle ronde van Margot Boer, dan was die met 27,9 seconden net zo snel als haar opponenten, als haar tegenstander. Net zo snel als die ronde van Sangwali. Dus Boer heeft het vooral laten liggen in het begin van deze 500 meter. Zij rijdt uh, laat vandaag ook nog de 1000 meter. Daar weet ze trouwens ook al zeker van dat ze uh, naar Inzon mag op die afstand. Dus kan een beetje onbevangen rijden in dit laatste Wereldbeker uh, weekend van het seizoen. Nu in de baan Annette Gerritsen, de dame die. Die Gisteren verraste door de 500 meter te winnen. 38-31 was de winnende tijd en de beste seizoenstijd meteen ook voor Gerritsen. En daarmee was ze 600 600ste van een seconde sneller dan Jenny Wolf. Wolf die had al een keer eerder verloren van Annette Gerritsen bij een wereldbekerwedstrijd. Toevallig ook hier in Ereveen, vier jaar geleden. Maar toen ging Wolf onderuit en dus zei Gerritsen gisteren ook tevreden na afloop. Dit is eigenlijk dus de eerste echte keer dat ik Jenny Wolf weet te verslaan. Gerritsen reed gisteren vroeg op de middag. Wolf reed uh, zeg maar in. In de laatste rit als leider in het wereldbekerklassement. Maar nu staan ze ook nog eens echt naast elkaar. En figuurlijk dus tegenover elkaar in de laatste rit. Reddy heeft weer geklonken. Wolf beter weg zo te zien dan Annette Gerritsen. Maar die komt ook wel goed op gang in het tweede deel zeg maar, van die eerste 100 meter. En de voorsprong denk ik toch licht voor Jenny Wolf. Nou 100 meter. 10,36 inderdaad. Om 10,46 voor Annette Gerritsen. Dat zit een tiende van een seconde tussen. Door de eerste bocht heen is het verschil niet echt heel erg veel groter geworden in het voordeel van Gerritsen. Wolf heeft meer snelheid nu ook. Komt op stoom. En heeft Gerritsen al bijna te pakken aan het einde van de de kruising, dan de tweede binnenbocht. Houdt Jenny Wolf die goed? Ze moet een beetje inhouden, zichtbaar. Zo halverwege de bocht, maar ze komt er met voorsprong uit. En dan gaat Jenny Wolf de zaken rechtzetten. Want dit keer wint zij weer van Annette Gerritsen. En dat doet ze in een tijd die ietsje langzamer is dan gisteren. 38-38 voor Wolf, 38-55. Daar een tijd voor Annette Gerritsen. Wolf die herstelt dus een beetje de zaken. Wint deze 500 meter voor so Sangwali en Annette Gerritsen op de derde plaats. Wolf was al zeker van de eind in de wereldbeker en ze wint de wereldbeker op de 500 meter voor Sangwali en Margot Boer. Wat een goal. De eredivisie. Dat en is de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen natuurlijk met Excelsior, PSV, Rust 1-0, maar eindstand 2-3, Fernandes 1-0, Lens 1-1, 1-2 Hutchinson. En dan dat eh, dwaze slot, 2-2, eh, de Graaf, penalty in de 90ste minuut, 2-3, dan nog Toetsak, penalty in de 93ste minuut. PSV speelde alles bij elkaar wel een moeizame wedstrijd eh, in Rotterdam. En dan staat hier, dat was de schuld van het veld. Wij kunnen heel moeilijk tempo spelen op dit veld, en, eh, waardoor ons precisiespel eh, ja, wat stroperig eh, wordt. Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen dat, uh, dat het team uh, wel eens door blijven gaan. En, en goed heeft gereageerd, direct naar rust. Lastig veld is goed gereageerd, want uh, PSV kwam een voorsprong. Maar toch leek PSV vlak voor tijd kostbare punten te gaan verspelen. Ja, dat is heel vreemd. En, uh, uh, dit komt niet zo heel vaak voor, denk ik. Uh, in ieder geval, ik heb het nog niet meegemaakt. Dat, uh, dat in, uh, zeg maar in twee minuten tijd uh, twee strafschoppen worden gegeven aan, uh, voor beide teams één. En, ja. Ballers maakte wel koelbloedig af. Koelbloedig af. En dus mochten Rutten spelers zich gaan laven aan de carnaval. De gasten, die gasten kunnen de Polonaise gaan, gaan vieren. Ja, Polonaise gaan vieren mag vandaag dus ook. Excelsior trainer Alex Pastoor was overigens niet in Polonaise carnavalstemming. Hij vond de penalty die PSV in de laatste minuut kreeg onterecht. De keeper duikt en, en nadat hij gedoken heeft, stapt Koevermans naar hem toe. En, en absoluut niet andersom, dus is absoluut geen sprake van een penalty. Maar eerlijk is eerlijk, over de penalty van Excelsior was ook veel discussie. Maar daarover is Pastoor minder uitgesproken. Dat vind ik toch wel uh, heel twijfelachtig. Want ja, die bal die gaat naar de hoek uh, waarvan ik denk dat Isaacson hem wel uh, uh, zou gaan pakken wellicht. Maar ja, goed, die bal die wordt uh, wel heel duidelijk door de hand onderbroken. Maar uh, toen ik hem nakeek uh, ja, vond ik ook niet dat er sprake was van opzet. Althans, die inductie kreeg ik niet. Celsio PSV 2-3. Dus Twente dan. Twente NAC Rus 0-0. Maar gewoon een 2-0-uitstand via De Jong 1-0 en Chatli 2-0. hield het een uurtje vol tegen een moeizaam voetballende Twente. Maar een uurtje, dat is niet lang genoeg. Nou, we wilden uh, nog wat langer uh, dat, uh, dat ze veel meer uh, nog het initiatief moesten gaan nemen in de tweede helft. En er uh, nog meer e moest energie erin moesten gaan stoppen. Terwijl ze daar misschien uh, niet de kracht voor hadden. En van daaruit uh, uh, in, naar het einde van de rest toe nog, uh, nog gevaarlijker worden. Alleen ja, die, die goal uh, in de 60e minuut. Dat, uh, een door de rekening. Het is nog wel eens vaker zo dat een tegengoal een streep door de rekening is. Dat zei trainer Gert Aandewiel, die Leonardo overigens buiten de selectie hield. Leonardo had zich in een interview weinig flatteus uitgelaten over NAC.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 Soms wil je ook een wedstrijd ingaan dat je in de eerste helft al wat sneller voorkomt. Dat je ja, toch wat energie kan sparen af en toe. Maar ja, wij maken het ons altijd moeilijk... ...waardoor we de hele wedstrijd toch veel energie erin moeten stoppen. En, uh, ja, gelukkig maken we dan wel die goals nog. En uh, dat, we, dat we drie punten pakken. Hado Den Haag tegen NEC. De derde wedstrijd 5-1 maar liefst. 2-1 met rust. 1-0 Immers. 1-1, daar was hij weer. Flemmings, 2-1 Boejekin. Was hij ook weer. 3-1 voor Hoek na de rust. Toornstra 4-1 en Brouwer 5-1. Siemeling van NEC kreeg nog rood in de 87e minuut. En ook al vier is het een niet veel. In Den Haag is het eigenlijk al carnaval sinds eind augustus. Leuk, fris, heerlijk voetbal. Heeft de Haagse harten ontdooid. Gisteravond, ja, het is allemaal waar. Er was een weef te zien, trainer John van der Bron... Ik heb gehoord van, van Jilles, de teammanager, dat dat nog nooit gebeurd is in, in de historie van, van ADO. Dat er altijd wel groepen die, die niet meededen, maar ja, van de kids tribune tot het tot midden oude Midden-Noord... Tot, tot, tot de Bobo's, om het even zo uit te drukken op de hoofdtribune aan toe, ging die door het stadion. Ja, geweldig. en ja, Beter complimenten kun je niet krijgen, denk ik. NEC-trainer William Vloed had dan ook wel respect voor de spelvreugde van Den Haag. Ik denk dat we vanaf de 45e minuut tot de 55 e minuut echt bijna onverwerkelijk gelopen door, uh, door de passie van Den Haag. En uh, ja, wij bleven maar proberen om uh, met mooi voetbal hakjes, tikjes te voetballen. Ja, op dat moment moet je of meegaan in de strijd, maar in ieder geval veel realistischer gaan spelen. Dan moet je eens een keer ook een flikker trap tegen die bal aan geven. En wat meer keren zijn in het duel, Nou, daar hebben we het af laten weten. Dat zei Wiljan Vloet dus. Uh, ondertussen, uh, ik heb het zelf net gehoord, loopt men nog steeds Polonaise in de Haag. Geweldig, we staan op de vierde plaats, dus waar gaat het eindigen? Waar gaat het eindigen? En om het feest compleet te maken, scoorde Jordi Brouwer zijn eerste doelpuntvader. Daarna. Ja, dat er nog velen mogen volgen. <laughs> nee, ja, ik mocht erin 20 minuten voor tijd. 4-1 voor, dus ja, je denkt wij willen de wedstrijd uitspelen. Dus ja, ik weinig de bal. En op een gegeven moment, ja, die vrije trap op het eind. En ja, ik kop hem door en dan valt erin. Dus daar uh, ben ik blij mee. ben ik blij mee. Vitesse dan. Vitesse VVV 2-0. Rust 0-0. Van Ginkel 1-0. De recht, Ferrie recht. Eigen doelpunt 2-0. VVV heeft het geluk dus niet aan zijn zijde. Want met wat meer fortuin waren de punten misschien wel meegegaan... naar Venlo-trainer Wilboese. Wij hebben punten laten liggen vandaag, dat is duidelijk. Ja. Ja, maar ja, het was Vitesse wat toch aan het uh, langste eind trok. Hè. Het was uh, helemaal niet goed, zelfs, uh, ik vond het zelf heel matig tot slecht. En, uh, maar ja, in deze tijd zijn er gewoon de drie punten voor ons uh, heel belangrijk. En uh, ja, hoe we dat uh, binnenhalen, dat maakt mij op zich uh, niet zoveel uit. En dat zei Ismaël Aysati van Vitesse. Blij dus dat hij gewonnen had. Blij was ook de graafschap, vrijdagavond. Venijn zat hem in de staart, maar ze wonnen wel thuis met 2-1 van Willem II. De stand aan de kop, dus gewoon PSV. Uitwedstrijd gewonnen, 57 punten. Twente heeft er 54. Ajax heeft er 49, maar moet nog gaan spelen. En ADO Den Haag staat nu vierde, u hoort het goed. 26 gespeeld, 45 punten. Onderin komt er lucht voor Vitesse als nummer 15. Want ze wonnen, zoals Aysati u net vertelde, 18. 22 punten inmiddels, 22 zijn dat er voor Excelsior... 16 voor VVV en 11 voor Willem II. De kaarten lijken daar zo langzamerhand wel een beetje geschud. Straks dus vier wedstrijden, om half vijf pas Ajax-AZ... maar daarvoor Groningen tegen Heracles, Utrecht tegen Roda... en in het oog springend natuurlijk Heerenveen tegen Feyenoord... want daar kijken veel mensen naar vanuit verschillende perspectieven. In Rotterdam lijkt namelijk het vertrouwen... na de 5 1 overwinning van vorige week tegen Groningen helemaal terug. En Joep Schreuder praat er even over met de training... Van Feyenoord. Je hebt de weg omhoog ingeslagen. Hoe hoog? Ja, na de winterstop moet ik zeggen dat we buiten de wedstrijd Ajax... een hele goede serie neer hebben gezet. Hè. We hebben hier en daar wel een paar punten gemorst. Onnodig. Thuis de Graafschap. Ik vind uh, de wedstrijd uit. Uh, bij Twente hadden we meer moeten hebben. Aden Den Haag hadden we iets meer moeten hebben. Maar uh, vorige week een geweldige overwinning tegen, uh, tegen Groningen. Alleen we moeten niet te hard van stapel lopen. Maar als wij uh, gewoon uh, doen wat we moeten doen en heel dicht bij elkaar blijven, dan, uh, dan staat hier een elftal wat uh, moeilijk te verslaan is. Play-offs, plek 8. Dat is negen punten. Ja, dan zou je dus vandaag moeten winnen. En dan uh, wordt dat gat ook naar Heerenveen kleiner. En uh, Ga je nog spelen tegen ploegen die ook uh, in die regio staan. Dus, uh, maar laten we maar beginnen met vandaag. Laten we even een paar spelers doornemen. Rob van Dijk die gaat kiepen. Ja, bijzondere omstandigheden. Erwin Mulder is er niet bij... vanwege het overlijden van zijn vader. Uh, speelt u met Robon of zo? Ja, wij zullen met, met rouwbanden spelen op basis van het respect naar, naar Erwin en, en zijn familie. En dat lijkt me een, een logisch iets. Dan de Japaner, hè, Rio Miyachi. Heb jij daar laatste nieuws over? Nee. Niet of hij goed geslapen heeft? Nee, het gaat heel goed met Sengel Celeste. Dus ik weet niet of dat nieuws is. En voor... wanneer, wanneer weet je of hij blijft? Ja, daar worden nog, uh, nog gesprekken over gevoerd. Maar daar, daar zijn wij geen partij in op basis dat Arsenal dat, dat bepaalt. Castanjos, die komt uit Milaan. Daar hebben we hebben beelden van hè zo. Loopt hij daar in de dom? Heeft hij dan sterren, zo de rest van de week? Maar hoe zie je, denk je dan dat hij nou wel gewoon goed kan presteren? Ja, dat weet ik wel zeker. Hij wil maar één ding, en dat is doelpunten maken. En uh, die laatste negen wedstrijden, uitgaande van het feit uh, dat er competitiewedstrijden zijn, ja, wil hij gewoon vlammen en laten zien dat hij uh, fijn het goed achterlaat. Dan tot slot Leroy Vecht, dat was jouw aanvoerder. Zag, zag je het helemaal in zitten, misschien zie je het ook wel in. Maar wat mist je op dit moment dan? Nou, niks. Alleen ik heb een bepaalde keuze gemaakt op basis van het feit dat hij uh, lang geblesseerd is geweest. En uh, ja, toen heeft iemand anders het gewoon heel goed gedaan in de vorm van Kelvin Leerdam. We hebben Marcel Mee gehaald. Dus op dit moment staat het en uh, zal hij geduld moeten hebben. Mario Been vertelde dat allemaal, de trainer van Feyenoord. En dan naar Herenveen, want die zit in een andere positie. De druk is een beetje aan het toenemen hoor, Ron Jans. Prestaties vallen tegen, wordt wat gemoord in Friesland... over de speelwijze, over de werkwijze van de trainer. Dus die wedstrijd straks tegen Feyenoord is hoe dan ook heel belangrijk... voor Herenveen, maar ook voor Ron Jans. Joep Schreuder praat daarover met hem voor de wedstrijd. We moeten wel het een en ander doornemen. Bijvoorbeeld de vlinders in de buik in augustus. Nieuwe uitdaging. Een beetje flauwvraag, flauw vraag, maar heb je nou buikpijn? Nee, nee, nee, zover gaat dat niet. Uh, uh, vlinders zitten nog steeds in de buik, want uh, dit is ook weer een uh, mooie wedstrijd. Dus uh, ik vind altijd deze tijd, uh, dan moet je weer uh, de tijd overbruggen naar, uh, naar half drie toe. Dus uh, die vlinders zitten er nog steeds hoor. Heb jij een moeilijke groep? Nou, nee, dat, dat kun je zo niet, uh, niet zeggen. Het is wel zo dat we uh, met name... Ja, als jongens niet speelden, dan, uh, dan uh, hebben ze wel eens uh, moeite mee. En, en ik misschien ook wel. Om dan uh, met elkaar uh, gewoon toch op de juiste manier in een team uh, door te gaan. En, uh, maar een moeilijke groep, dat, uh, dat, dat, dat vind ik wel uh, erg zwaar uh, gesteld. Probeer ons te helpen in het duiden van dit Heerenveen. Ik weet het niet. Er wordt gezegd... Uh, nee, de feiten zijn drie punten minder dan het gehele vorige seizoen. Dan zou je zeggen, nou, er zitten een beetje verbeteringen. Maar er wordt ook gemort. Er wordt ook gezegd, dit Heerenveen is Heerenveen niet. Leg jij nou eens uit hoe jij dat dan ziet? Nou, dat... dat... Het, is, het, is, het is duidelijk dat de laatste jaren... dat hier binnen de club een heleboel uh, uh, gebeurd is. En uh, dan kom je in een situatie dat je denkt van... nou, als trainer, dat... Uh... Dat is mooi, want er zit veel meer in in die club. En dat is ook zo. En er zit ook veel meer in dat er op het moment uh, uitkomt. Maar het is wel zo dat je toch wel heel veel te maken hebt met een situatie die er is. En dat kost toch veel meer tijd dan, uh, dan we eigenlijk wel hadden gedacht. Zullen we het nog over Dost hebben? Hij <laughs> speelt. Ja, hij speelt. En, uh... Ja, weet je, ik snap niet... Ja, nou, weet je wat ik niet snap van jou? Waarom kies je altijd de weg van de meeste weerstand? Ze hebben hier altijd talent gehad, als Thomas, Nistelrooy, noem maar op hè? Daar kun je Dos misschien onder scharen dat hij ook zo groot kan worden, of in ieder geval goed kan worden. Stel hem toch op, joh. Dan heb je van heel dat hierveen dan zijn ze allemaal blij hier. Waarom kies je die weg van die grote weerstand? Nou, het is me net hoe je er tegenaan kijkt. Ja, Kijk, je kunt zeggen van uh, het, is, uh, het is de grootste aankoop. En uh, daar was ik zelf ook uh, nadrukkelijk bij, uh, bij betrokken. Dus je stelt hem altijd op. Alleen als je, en dan maakt het niet uit wie het is, uh, een gevoel hebt van ja, je wilt ergens naartoe. En je wilt naar een bepaalde speelwijze. En je wilt dat spelers zich ontwikkelen. En je ziet dat dat uh, ja, op een moment eventjes uh, stokt. Ja, dan kun je ook uh, een keer zeggen van dan uh, gaan we het op een andere manier uh, uh, proberen. En uh, ja... Toen is een beetje de bal aan het rollen gegaan. En uh, ja, wat dat betreft is dat, dat inderdaad niet de weg van de minste weerstand geweest. Maar daar ben ik hier ook niet voor uh, gekomen. Uh, je, moet, je moet ook trouw blijven aan je eigen uh, denkbeelden. En, en dat, dat overleggen we ook met anderen. Ron Jans, die dus het trainersadvies van Joep Schreuder... Eh, nog een beetje in de wind sloeg, zeg maar. Overigens speelt hij wel gewoon zo, hoor. Bas Dos. Gaan we gaan nog even over wielrennen hebben. Alberto Contador, ja, die fietst weer. Ja, dat weet u wel, hè. Die heeft de Ronde van Murcia gewonnen. Spanjaard won in Murcia. de afsluitende tijdrit over 12,5 kilometer. Gisteren schreef hij ook al de tweede rit op zijn naam. En in 14 minuten en 10 seconden was hij 8 en 12 seconden sneller vandaag... dan een Fransman, Jérôme Coppel, die tweede werd... en een Rus die wij ook allemaal kennen, Dennis Menchoff. Radio 1, het NOS-journaal. Het is uh, half drie, precies als ik het langzaam zeg. Hier zijn de hoofdpunten van Mark Visser. In uh, Libië ligt nu ook de stad Misrata onder vuur van de regeringstroepen. Misrata ligt op 250 kilometer van de hoofdstad Tripoli. De stad is in handen van de rebellen en de eenheden die trouw zijn aan Gaddafi proberen ze nu te verdrijven.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 En in Roosendaal is een ongeluk gebeurd met een carnavalswagen. En daarmee is een man om het leven gekomen. De man probeerde op de rijdende trekker te klimmen... via het verbindingstuk met de praalwagen, maar hij gleed weg. De man kwam vervolgens onder de wielen van de wagen... en hij is ter plaatse overleden. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Overal over half drie, drie wedstrijden die op het punt van beginnen staan of al begonnen zijn. Zoals bijvoorbeeld Groningen, wat weer eens wat moet doen tegen Herakles Richard van der Maanden. Ja, zo is het zeker, want de laatste twee wedstrijden door FC Groningen verloren tegen Rode JC hier. In eigen stadion 4-1 terwijl ik bijna naar de eerste kans kijk voor FC Groningen. Maar de Heracles ruimt net op tijd op. En vorige week natuurlijk geknipt en geschoren in de Kuip. 5-1 nederlaag tegen Feyenoord. Kortom, er moet weer wat gebeuren voor de ploeg van Pieter Huistra. Doel is natuurlijk om vanmiddag de vierde plaats weer te heroveren. Waar op dit moment ADO Den Haag staat. Een vierde plaats die rechtstreeks toegang geeft tot het spelen van de Europa League. En daar draait het allemaal om hier in het hoge noorden. Heracles Almelo. Heeft Tim Breukers weer tot zijn beschikking was een aantal weken niet bij... Het elftal van Peter Bos door een blessure aan zijn pink. Spalkje om zijn pinkje heen. En hij kan vanmiddag weer voetballen in deze wedstrijd die nu twee minuutjes oud is. Er is nog niet heel veel gebeurd. Er ligt een speler van Herakles op dit moment geblesseerd op de grond. Herakles dat uit nog niet heeft gewonnen. Dit seizoen wordt in uitwedstrijden de laatste weken wel redelijk tot goed gevoetbald. Al dus Peter Bos de coach van Herakles, Maar punten heeft dat dus nog niet opgeleverd buiten Almelo. Vorige week trouwens wel een uitstekende wedstrijd van Herakles. ...thuis op het kunstgras in Almelo tegen Vitesse. Toen met 6-1 maar liefst van Vitesse werd gewonnen. Uiteindelijk kunnen we dan nu weer uh, spelen na die uh, korte blessure. Twee minuten dus de wedstrijd Oud en Groningen uh, achterin met uh, Luciano. De keeper schuift de bal naar de linkerkant. Wordt opgejaagd door de aanvallers van Heracles. En dan moet die bal uh, snel naar voren, denkt Krankvist. Dat mislukt. De bal gaat over de zijlijn. Het is duidelijk dat Heracles in de beginfase van deze wedstrijd... ...direct vroeg druk wil zetten op de verdediging van uh, FC Groningen... En dat het misschien wel gelooft in de eerste uitzegen van dit seizoen. Drie minuten zijn we bijna bezig in de Euroborg waar het heel, heel koud is. Een koude oostenwind die waait hier door het stadion. Het is nog 0 tegen 0. Gaan we naar Utrecht uh, ja, van de week uit de beker. Dus die willen naar Europa. Moet het via de competitie? En dat wil Roda ook, niet mee. Ja, het is een zes punten wedstrijd, zo zou je het kunnen omschrijven. Want het verschil is drie punten in het voordeel van Rode JC. Dat zevende is Utrecht, is de nummer acht op de ranglijst. 0-0 stand in de gewaard. het lag even stil. Want Strootman met een uitgestoken been op de benen van Pamadou K. De vervanger daarvan althans, zo moet ik het zeggen, dat is Addo. Die lag op de grond. K is geschorst voor deze wedstrijd. Addo in het hart van de verdediging. En kijken we naar Utrecht, dan staat daar schud erin ondanks een lichte hersenschudding. Vostermans met zijn gebroken neus zou kunnen spelen, maar zit toch op de reservebank in deze wedstrijd. Utrecht ongewijzigd vergeleken bij die bekerwedstrijd. En Soetsuwin uh, voor de rest bij Roda er nog bij voor Zwert. Soetsuwin terug van een blessure, Zwert is geblesseerd. En dan kijken we op de klok, zitten we op 2,5 minuut. Ligt het weer eventjes stil, omdat Utrecht naar buiten spel bij Roda... Een vrije trap mag nemen. Nezu aan de linkerkant van het veld. Naar Mertens gaat het. Een meter of vijf over de middenlijn. Daar is Skobu. Nog altijd eigendom van Utrecht. Maar spelend bij Rode JC voor het tweede seizoen. Jonker komt er niet aan ter hoogte van het Utrechtse strafschopgebied. En dan is daar het kopduel tussen Vormer en Strootman. Gewonnen door Vormer. Bal opgepakt door Lenski. En aan de zijkant achterin nu Wuitens. Halverwege de Utrecht helft inmiddels. Kapt daar Willem Jansen even uit. En dan de bal terug naar doelman Vorm. Van FC Utrecht. Opening op de rechterkant van het veld bij Cornelissen. Want hij kreeg wel rood twee keer geel in die wedstrijd tegen Twente. Maar omdat het twee keer geel was en geen direct rood, telt dat alleen voor het bekertoernooi. Duplan kan verder voor Utrecht. Tegenover hem aan de linkerkant Bo Dor, de linksback van de Rode JC, sinds een aantal weken. Omdat er daar ook blessuren gevallen zijn. En de bal bij Utrecht verspeelt. Maar wel een vrije trap in het voordeel van Duplan. En die mag de bal zo meteen gaan trappen, althans als hij het zelf doet. Een meter of zes uit de punt van het strafschopgebied vandaan aan de rechterkant van het veld. En wat dat betreft zijn de mogelijkheden voor koppers aan de kant van de thuisploeg. We gaan zometeen die bal met links ingedraaid bij de goal dus van Premislav Titon. Want die staat er ook vandaag gewoon weer in. Daar is de bal van Utrecht. Komt voor de goal, wordt weggehaald achterin door Bodor opgevangen door Utrecht, door Nezu En dat gebeurt allemaal in de vijfde minuut van deze wedstrijd. Een zon over grote gewaard. Een 0-0 stand, een inzet van Mertens. Maar die wordt eruit gehaald. En dan de derde wedstrijd waar u net al de trainers vooraf over hoorde. Ook wel wat balladen, ieder op hun eigen manier zo. Heerenveen Feyenoord, Ronald van der Geer. Bijna vijf minuten gespeeld. Twee momenten van dreiging gehad bij een 0-0 stand. Twee keer de rechter aanvaller. Eerst die van Herenveen. Narsing. Twee keer, drie keer overstappen. Vervolgens een voorzetgever die bij Rob van Dijk in de handen komt. En net Bieseswaar nadat Zwets op eigen helft de bal had veroverd. Bieseswaar wegstuurde. Goede actie van hem. Hij kwam van rechts naar binnen. Maar schoot uiteindelijk in de handen van Stoer Ellegard. De keeper dus van Herenveen. Helft van het veld is buitengewoon zonnig. Andere helft, ook de helft waar wij zitten overigens qua tribune. Ja, koud. Oostenwind. En zo kijken we dus nu naar Herenveen. Dat speelt in het zonnige gedeelte. Deelte Azaidi probeert te zoeken. Niet gevonden. De vrij zit ertussen. En de vrij wordt dan lastig gevallen door Grindheim. En de dus neemt nu Heerenveen weer over met Jurisic. Jurisic zoekt. Vindt aan de rechterkant Narsing. Die dus is blijven staan. Ondanks de terugkeer van Berens in de selectie. Goeie actie van Narsing. Vanaf rechts. Voorzet. Die wordt aangeraakt. En dan een schot dat van Grindheim komt maar gekraakt wordt in de doelmond door Stefan de Vrij. Het derde gevaarlijke moment dus. Het tweede voor Herenveen dat dus Bas Dost in de spits heeft. Laat dat duidelijk zijn. Asaidi is terug. Jurisic is in zijn linie gezakt en uit het elftal is Elm gegaan en ook niet meer erbij bij Herenveen. De terugkeer namelijk van Arnold Kruiswijk op de plaats van Kopic. Hij mocht de vier wedstrijden toekijken Kruiswijk, maar staat nu weer centraal achter in Feyenoord. Ja, daar geldt natuurlijk het motto never change a winning team. Alleen droeve familieomstandigheden dwongen Mario B. naartoe om een andere keeper op te stellen. Dat is Rob van Dijk. Biseswar zoekt de diepte met de Kastanjos aan de rechterkant. Maar die bal gaat over de zijlijn. En dus gaat de Michel Breuer zo meteen ingooien. Of iemand anders van Heerenveen. In elk geval Jonga ping gaat zich melden. Heerenveen gaat in elk geval gooien. Na bijna 6 minuten 0-0 stand in Friesland.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 Grenade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 Grenade. We gaan weer naar Groningen, Herakles. De platen konden helemaal gedraaid worden. 0-0 der halve, Richard. Ja, is nog niet veel gebeurd hier in de Euroborg. Eén goede kans voor FC Groningen. Dat wel goede voorzet vanaf de rechterkant van Ene Volsen. Bereikte Bakuna die vandaag in de basis staat bij FC Groningen. Zijn schot werd gekeerd door Pasveer, de doelman van Heracles Almelo. Bakuna die dus in de basis staat bij FC Groningen. Omdat Matafs de topscorer met 15 goals niet kan spelen... heeft nog te veel last van zijn. Lies Pedersen is daardoor de diepste spits geworden. Eerst even kijken of dit iets oplevert. iets legt de bal terug kijken of Groningen daar iets mee kan doen. Pedersen heeft de bal, schuift hem naar de linkerkant naar Stenman die graag mee komt naar voren. natuurlijk. bal nu naar de zijkant voorzet, komt bij de tweede paal. kopbal en die gaat erin en 1-0 voor FC Groningen. Een uitstekende aanval en de bal wordt uiteindelijk binnengeknikt door Tadic. de man die aan de linkerkant speelt. zijn vijfde goal van dit seizoen. Dusan Tadić, hele Mooie aanval van Groningen, goed uitgespeeld. En bij de tweede paal hard binnengekopt, buiten bereik van pasfeer door Tadits. En hij brengt dus Groningen na 11,5 minuten voetballen hier in de uitverkochte Euroborg in Groningen op 1 tegen 0. Ja, uh, ja 1-0 zegt Spieker ook nog even. Tadic, hoort u allemaal Utrecht. Roda is de volgende wedstrijd. Rachna Niemeijer. Staat 0-0 na 11 minuten. Van die 11 minuten ga je vanavond om 7 uur met je bord op schoot. Niks terugzien. Want we hebben nog helemaal geen acties gezien die ertoe doen. Nu een uh, lichte overtreding gemaakt. En uh, Rodi JC krijgt een uh, vrije trap op de rand van het eigen strafschopgebied. Bal kan worden meegegeven aan Wilaar, door Titon. Dan gaat het breed naar K. Die voor de rest geen pijntjes heeft overgehouden. Naar die vroege overtreding van Strootman in deze wedstrijd. Strootman lijkt als team te spelen. Als nummer tien aan de kant van Utrecht. Tactisch is er allemaal wel wat veranderd. Want Duplan staat weer aan de rechterkant. En Lenski staat weer als controlerende middenvelder opgesteld. Terwijl K de bal van Utrecht onderschept. Weer op de rand van het strafschopgebied. Veel verder komen beide ploegen tot nu toe niet in deze wedstrijd. Dan een lange bal naar voren. Skobu neemt aan. Doet hij dat met de hand dat is wat een deel van het publiek zegt. Maar de scheidsrechter van dienst Brama beslist anders. En de wedstrijd gaat verder. Dan maakt Skobo alsnog een overtreding, een lichte tik en eh, krijgt Utrecht een vrije trap. Halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld. Het is werkelijk zonnig. Slecht zicht vanaf deze tribune op het veld. Het is geen toeval dat de tv-camera's aan de overkant staan. Anders zou je vanavond werkelijk helemaal niets terug kunnen zien. Iedereen zit hier met een t-shirt en een zonnebril. Opening van Utrecht. Het is matig, want de bal wordt door Botor onderschept in de verdediging links bij Rode JC. Nu komt Hadouier aan de zijkant, maar hij wordt neergelegd door Lenski. En dan levert dat Rode JC weer een vrije trap op. En zo is het van de ene vrije trap naar de andere vrije trap. En Hadouier blijft zelfs nog eventjes liggen op het veld. Schijnt, zegt de Braamhaar. Gaat even kijken. Vorige week natuurlijk de wedstrijd PSV Ajax voor hem. Zags vertongen niet slaan. De elleboogstoot van Toivonen. Die wedstrijd, u weet nog wel. Maar vanmiddag is hij er dus gewoon weer bij. Na 12,5 minuten is het nog altijd 0-0 bij Utrecht Rode JC. Ronald van der Geer is er ook vanmiddag gewoon weer bij. Bij Heerenveen Feyenoord, Ronald. Ja, ik zie wel wat dingen over het ja. hoofd. Ja. Uh, 13 minuten <laughs> <laughs> zijn we bezig. Oh, dit is een kans misschien voor Herenveen. Naar Singh, rechterkant. Trekt de bal voor vanaf de achterlijn. Dos komt naar de eerste paal. Maar uh, daar is dan ook uh, Stefan de Vrij bij die eerste paal. En uh, werkt die bal over zijn eigen achterlijn. Dus we krijgen een uh, corner voor Herenveen vanaf de rechterkant. Zoals gezegd, dus 0-0. Met nog een uh, dreigend moment voor Herenveen gezien. Asaïdi met een voorzet die door maar ja, met moeite door Van Dijk kon worden verwerkt. En vervolgens dacht de keeper goed in de weg bij uh, de rebound die voor Jonga Ping was. Linksachter, die was meegekomen. Juricic neemt die corner. Vanaf de rechterkant wordt weer uh, corner gewerkt. Weer door Stefan de Vrij, die dan uh, meetrekt met Arnold Kruiswijk. En dus mag Juricic het nog een keertje gaan doen. Vanaf die uh, rechterkant Dost is daar natuurlijk met uh, de lengte. Hij bewaakt door uh, Stefan de Vrij. Kruiswijk is dus uh, mee voorin. En Vajrine staat eigenlijk een beetje als een sluipschutter op de rand van het strafschopgebied. Daar komt die tweede corner. Komt bij de tweede paal. Breuer kan hem dan net niet onder controle krijgen. Sverts pakt op en dan gaat Mejahici aan de wandel. Is wel alleen met Jan Maat. En Jonga Ping, Miaichi, ja, hij wil gewoon rechtdoor. En dan zegt Jonga Ping, ja, niet alles is eenvoudig in de Nederlandse competitie, jongen. Wij zetten je gewoon de voet dwars. En dat geeft de Heerenveen dan de gelegenheid om via ja, Jurisic. want die kreeg die bal van Jonga Ping uit te komen. ACI gezocht aan de linkerkant, maar die paas is dik en dik onvoldoende. En dus gaat Gilles Wertz nu... Uh... De hoogte van zijn eigen strafschopgebied aan de rechterkant ingooien. 14 minuten dus gespeeld. Vairine, ik noemde die naam al even, heeft net voorafgaand aan de wedstrijd nog een dikke ruiker gekregen. Omdat hij vandaag zijn 150ste competitiewedstrijd speelt voor Heerenveen. Zo'n 150ste eredivisiewedstrijd ook. En zo hebben we toch nog een feestvarken in ons midden. Stefan de Vrij en Ron Vlaar, zij bouwen op namens Feyenoord richting de middenlijn. De Vrij kijkt dan, want er is wat beweging bij Kelvin Leerdam. Die gaat richting het strafschopgebied door de as van het veld. Maar wordt daar bewaakt door Vairine, die de bal wegkopt in de Voeten van Kruiswijk en met hulp van Stoer Ellegard is veen er dan even uit. Lange bal van die Deense keeper richting AJ Saidi. Duel met Zwets. Wie gaat dat duel winnen? Ja, Zwets in eerste instantie. Maar dan staat Fairine daar aan de linkerkant van het veld erbij om die bal over te pakken. Kruiswijk vervolgens hij Saidi. En nu Vaairine in de as van het veld vrijgespeeld. En Grriendheim heeft dan nog meer vrijheid in diezelfde as. Steekt nu de middenlijn over. Versnelling van hem. Jurisic, Ja, Kijk, rechterkant. Want Jan Maat komt mee. Maar dan kan je toch zien dat Miaici ook zijn verdedigende taken niet schuwt. Hij verdedigt Jan Maat. Maar hij hij zit nog niet heel lekker in zijn vel. Die kleine Japanner. Janmaat heeft in de pers ook uh, geroepen: van Joh, ik ben helemaal niet bang voor hem. Laat hem maar komen. Nou, in de eerste minuten is hij eigenlijk. ...Miaichi de baas. En met hem bedoel ik dan natuurlijk Janmaat. Zijn Ingo is wat minder secuur. Hij uh, verliest de bal aan uh, Wijnaldum. Maar Wijnaldum verliest hem dan weer even zo makkelijk aan Vairine. En dus neemt Herenveen uh, weer over. Het eerste kwartier zit er uh, inmiddels op. Jonga Ping aan de linkerkant. Zoeken wie komt eruit zakken. Aisaidi. Maar die komt dan van links naar binnen. Hij staat nu eigenlijk in de as van het veld. Waardoor er aan de linkerkant geen as is. Hij paast hem breed, maar zo in de voeten van Wijnaldum. 10 meter over de middenlijn. Wat kan Wijnaldum? Is er hulp? Ja, die komt vanaf de rechterkant. Bieseswaar glijdt uit, maar heeft die bal dan toch te pakken. Gaat nu richting de achterlijn. Bieseswaar. met Jonga Ping in de buurt van de cornervlag, Maar dan is de bal over de achterlijn gelopen door Diego Bieseswaar. En komt er dus gewoon een doeltrap aan voor Heerenveen. Dit zag er even veelbelovend uit voor Feyenoord. Maar niet heel erg kundig uitgespeeld. 16 minuten zit er inmiddels op in het Abelensra stadion zonder goals. En gaan we gaan even naar, nee, we gaan naar Richard van der Maa. De Groningen-Herakelijs, Richard. Ja, waar FC Groningen een strafschop heeft gekregen van scheidrechter Kuzu Boejoek. En daarmee kunnen de Groningers dus na 17 minuten al op 2-0 komen in deze wedstrijd. Aanval over de linkerkant, overtreding van Kwame Kwanza op Tadic. En dat betekent dat de scheidrechter geen andere keuze heeft dan de bal op 11 meter te leggen. Heel duidelijk gewoon een penalty, want Kwanza was te laat en dus gaat Krankvist achter de bal komen. En kan hij... Pas weer gaan verscholken voor de 2-0 voor FC Groningen in deze wedstrijd. Krankvist die al 9 doelpunten maakte. Dit seizoen met de aanloop. Daar komt het schot maar. Oh, oh, oh, huizenhoog. Schiet de Zweed de bal over het doel van Herakles Almelo. En het blijft hier dus voorlopig in Groningen. Bij 1-0 door de goal van Tadic. Gaan we even hockey. Je eerste uitslagen bij de vrouwen. Vier wedstrijden vandaag in de hoofdklasse. Klein Zwitserland 0-1. HGC Hurley 2-1. SCRC Rotterdam 1-1. Pinoquet Den Bos 0-3. Den Bos weer vertrouwd bovenaan de ranglijst. En eh, SVAC staat nu tweede Laren in Amsterdam in playoff-positie. En Klein Zwitserland bungelt onderaan. Bij de mannen wordt er ook gehockeyd. Laren tegen Amsterdam. Tim Steens en eh, Laren moesten geloof ik... de eerste helft van het seizoen... hebben die nauwelijks met een elftal gespeeld. maar die, die zijn, Vanuit alle winststeken zijn ze weer naar Laren gekomen, geloof ik. Hè? Ja, maar ze zijn nog steeds niet compleet, Tom. Want uh, ja, je doelt natuurlijk met name op die vier Australiërs... die in de ploeg van coach Roland Olbans uh, op het wedstrijdformulier hadden moeten staan. Uh, in het begin van het seizoen gebeurde dat ook niet... omdat ze toen uh, met de Commonwealth Games uh, zes wedstrijden gemist hebben. En uh, ja, op dit moment uh, de eerste wedstrijd voor Laren na de winterstop... staan er maar twee Australiërs in het veld van de vier. Want Des Abbott, de Australiër, die heeft zijn enkel gebroken. En waarschijnlijk zal hij het hele seizoen niet meer spelen. En Luc Deurner zit ook langs de kant, want hij heeft zijn teen gebroken. Dus ja, het, uh, het ongelukkige van. Handval... ...van kiezen van Roeland Olman voor die Australiërs. Er staan er wel twee in het veld. Eddie Okende en Jason Wilson. En uh, ja, die wedstrijd Amsterdam, de koploper, is twee minuten oud. Er staat toch steeds 0-0. Hoewel nu misschien een gevaarlijke kans voor Valenti Verga, Maar die wordt goed verdedigd door de Laren-verdediging. En dat levert geen treffer op. Maar uh, ja, het is de koploper. Ik zei het al, Amsterdam, de nummer 1 staat bovenaan met 28 punten. En Laren staat daar heel ver achter. Met 16 punten op de zesde plaats. En Roeland Olman heeft voor het seizoen gezegd... Van, ...ik hoop het beter te doen dan vorig seizoen. Toen eindigde zijn ploeg als vierde. Ze haalden wel de play-offs, maar werden daar kansloos afgetikt. En eindigde uiteindelijk als vierde. En dit seizoen uh, zei Roland mij voor de wedstrijd. Hij geloofde niet meer in dat zijn ploeg, uh, zeker met het oog op al die blessures, nog in de play-offs gaat spelen. Goed, we gaan kijken hoe dat uh, gaat vandaag hier tussen de koploper en Laren. En ik zei het al, we hebben nu vier minuten gespeeld en de stand is nog steeds 0-0. Ja, maar schaat de wereldbeker in Heerenveen, 500 meter bij de mannen, Sebastian Met Simon Kuipers in de baan. Uh, hij staat nu nog stil, nou, hij beweegt een heel klein. Een beetje glijdt langzaam maar zeker naar voren. Richting de startstreep. Voor de vijfde rit uh, op deze 500 meter bij de mannen. Als Simon Kuipers deze afstand volgende week wil rijden in Insel. Bij de weken afstanden moet hij in ieder geval sneller zijn dan de 35-22. Die Stefan Groothuis gisteren op de klokken zette. Uh, eergisteren was dat trouwens, moet ik zeggen. Voor de volledigheid. En ik weet niet of Kuipers dat kan. Kuipers zit niet in de beste fase van zijn seizoen. Het seizoen dat zo goed begon bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Met twee titels op de duizend. En op de 1500 meter. Maar daarna raakte hij geblesseerd tijdens het NK-sprint. Dat kwam eigenlijk door een valpartij die die eerder uh, uh, meemaakte op trainingskamp in Colalbo in Italië. Daar, kwam die allemaal niet, daar herstelde hij maar moeilijk van. Plaatste zich niet voor het WK-sprint. Kuipers, het draait allemaal niet heel erg lekker op dit moment met uh, de TVM-sprinter. Die trouwens wel weet dat hij de 1000 en de 1500 meter mag gaan rijden in Inzol volgende week. Hij neemt het op tegen de Canadees, Jamie Greggs. Ze zijn in één keer goed vertrokken in de snelheid. Als de tijd werd zojuist gereden door de Finse sfeermaker, wilde ik zeggen. Mika Pautela, 35-33. Slechte start voor Kuipers. Tijd over de eerste 100 meter is ook boven de 10 seconden. 10 02, om 9.75 voor de Canadees. Wil je meedoen op de 500 meter, meedoen om de prijzen, zul je toch echt binnen de 10 seconden moeten openen. Ook als de omstandigheden niet zo ideaal zijn met een hoge luchtdruk zoals het nu is in Heerenveen. De tijden vallen een beetje tegen dit weekend. Kuipers gaat de rit verliezen, maar de tijd die wordt belangrijk. Maar die 35-22 zal er denk ik niet in zitten. Dan komt hij nog wel aardig terug. En dan komt hij nog dicht bij Greg. Maar met 35-31 rijdt hij dan wel de tweede tijd tot nu toe. 35-30 voor Jamie Greg. Maar het is niet genoeg om deze afstand volgende week te mogen rijden. In Insel bij de WK afstanden. En dan uh, gaan we gelijk door. Ik dacht dat ik even moest afronden, maar we gaan gelijk door. Nog een Nederlander, hè? Uh, ja, Heijn ja. Ik denk misschien gaan we even tussendoor. de uh, Nederlanders voetbal, dus met schaatsen. Ze dan durven we niet tussendoor te komen, hè? <laughs> <Nee>, Oké. <okay. laughs> ja, goed. Heijn Otterspeer nu in de baan. En uh, daar uh, geldt hetzelfde voor. Die moet ook uh, sneller rijden dan de 35-22 van uh, Stefan Groothuis. wil uh, dit uh, talent uit Nederland, die waarschijnlijk volgend seizoen voor uh, TVM gaat rijden, um, zijn mooie seizoen bekronen met uh, de deelname aan de weken afstanden... Het een mooi seizoen was het voor Hein Otterspeer. Die dit seizoen al 13 keer een persoonlijk record op de klokken neerzette. Aan het begin van het seizoen had hij 36-04 staan als persoonlijk record op de 500 meter. En nu is dat 34-86. Een tijd die hij reed een aantal weken geleden in Salt Lake City. 34-86. Daarmee kan Otterspeer ook zeggen dat hij de snelste Nederlander dit seizoen is op de 500 meter. Maar ja, dat zijn allemaal statistieken. Het gaat dus uiteindelijk vooral om de tijd die hij nu gaat rijden. Inzet dus die 500 meter. 35 22 van Stefan Groothuis. Als die sneller is dan die tijd... gaat Hein Otterspeer deze afstand rijden volgende week in Insel. Hij neemt het op tegen Hermano Ioriatti. In de buitenbaan gestart. In één keer goed weg. Die grote, sterke Hein Otterspeer. Want sterk is die. 22 jaar. Hij komt uit Gouda. Woont tegenwoordig hier in Heerenveen. Over de eerste 100 meter legt hij het af tegen Ioriatti. Die is goed gestart zeg. met 9'74. 9'90 is de openingstijd van Otterspeer. Die probeert uit te versnellen op de kruising. En dan heeft hij wel een richting punt aan de Italiaan Ioriati. Maar echt dichtbij komt hij nog niet. Hij, hij zal het moeten hebben van de binnenbocht. Daar rijdt hij nu doorheen. Hij komt dus inderdaad terug natuurlijk bij Ioriati. Maar de Italiaan houdt denk ik de voorsprong. Komt op de laatste 50 meter aan. Wie de rit gaat winnen. Het wordt een close finish. En het is uh, Otterspeer toch met 35.47. Maar niet goed genoeg om sneller te rijden zijn dan Stefan Groothuis. En dat betekent dat we nu weten dat Jacques de Koning en Stefan Groothuis gaan rijden volgende week op de 500 meter in Inzol. Uh, de koning komt straks trouwens nog in actie in de rit tegen Jan Smekens. En wij gaan het even hebben over waterpolo: halffinale Land Trophy. Het ravijn tegen Skif Moskou. Joop van o, je hebt die wedstrijd gezien? Jazeker, heb ik die gezien. Ik zit nog eigenlijk na te tillen. Want het was erg mooi. Ja. Vertel het maar. Uh, de Nederlandse ploeg: het uh, ravijn hier in Nijverdal. In een schitterend mooi nieuw zwembad overigens speelde een prima europa wedstrijd tegen Kiev Moskou. Een hele goede Russische topploeg. En de Nederlandse ploeg, het ravijn, begon in, de eerste, in het eerste kwart met een 6-2 voorsprong. Daarna viel het helemaal stil in het tweede en derde kwart. Tussenstand 1-2 en 1-1. En vervolgens vanaf 8-5 een eindsprint van de Nederlandse ploeg van Nijverdal 4-0. En dat betekent een 12-5 overwinning waarmee ze over twee weken naar Moskou moeten om te proberen hun finale te halen. Een goed resultaat dus. Mooi resultaat. En over twee weken de return? De return in Moskou. En de topscorer Jasmin Smit, aanvoerder van dit ravijn en Nederlands International, is er eigenlijk wel van overtuigd. Ze vond het een prima overwinning. Zeven doelpuntenverschil, dat moet mogelijk zijn om dat te overleven. Nou, wij blijven het volgen. Dank voor dit moment, Joop van Nooy dus. Okay, Vanuit ga Tijverdal, gaan. het ravijn, skif, Moskou. 12, 5 maar liefst. We gaan weer naar Herenveen. Herenveen, Feyenoord, nog steeds geen doelpunten, Ronald? Nee, 0-0, na 24 minuten. Bies waar, neemt de vrije trap. Komt wel terecht in het strassopgebied van Herenveen, Wordt daar weggekopt en dan een knal die eigenlijk nergens naartoe gaat van Tim de Klerk. Ja, over de achterlijn, maar daar is dan ook alles mee gezegd. En dus een doeltrap voor Kevin stoer ellegard de keeper van Herenveen. Net nadat we de tweede gele kaart van deze wedstrijd hebben gezien. De eerste was voor snel uitlopen, voor Azaidi bij een vrije trap. En zojuist dacht de scheidsrechter Liesveld: Ja, die Vairine, niet alleen een bos bloemen, maar ook een mooie kaart van mij daarbij. Want uh, hij, uh, de VIN, haalde Wijnaldum naar de grond op het moment dat Herenveen balverlies leidde. En er uiteindelijk ja, wel een mooie countermogelijkheid ontstond voor, uh, voor Feyenoord. Eruit gehaald dus door Vairine, de vrije trap van Biesenswaard. Daar weet u ja. inmiddels alles van. Feyenoord probeert. Het weer met Zwets. lange bal richting het stadsopgebied van Hereveen, door de as. Daar weggekopt door Kruiswijk, maar weer in de voeten van Wijnaldum. Feyenoord nu met Mewes. Mewes kijkt, zoekt, Ja, maar vindt eigenlijk geen afspelmogelijkheid. En moet dan weer terug over de middenlijn naar Tim de Claire aan de linkerkant. De Cler dan maar weer breed naar uh, Stefan de Vrij. We hebben nog wel wat momentjes gezien, zo voor beide doelen. Meest nadrukkelijk toch nog wel Feyenoord dat uh, aan uh, de deur klopt bij Hereveen. Voorzet van Bieses waar bijvoorbeeld een paar minuten geleden vanaf de rechterkant Zo schep voorzet waar Castanjo's uiteindelijk net niet bij kon. De Vrij. Opent richting Biseswar aan de rechterkant. Ja, wordt afgetroefd daar door Arnold Kruiswijk. En zo zit er ook niet heel veel overtuiging in het spel van, uh, van Feyenoord. En Heerenveen probeert het wel met snel combinatievoetbal... ...met uh, behendige jongens zoals Narsing en Asaidi. Maar eigenlijk gaat het vaak op het middenveld... ...als dan de snelheid wat verhoogd wordt fout met foute pases. nu is er misschien wel een mogelijkheid als Asaidi gevonden wordt aan de linkerkant. Het gebeurt echter niet, want Biseswar zit tussen Na 26 minuten is het in het stadion nog altijd 0-0. Ik vertel u nog even dat Mario Mats zijn tweede acht en volgende op de slalom geboekt heeft. Hij troefde in het Tsjechische Kranjska Gora de Amerikaan Nolan Kasper... en de zweet Axel Beck af die de tweede plaats deelde. Mat won vorige week ook al in het Bulgaarse Bansko, dus de slalom. We hebben het over de drie tussenstanden in de eredivisie. Groningen, Herakles 1-0. Tadic heeft daar gescoord. Grankvies miste een strafschop voor de thuisclub. Utrecht-Roda 0-0. En Herenveen Feyenoord allemaal na een minuutje of 25. 0 tegen 0. Langs de lijn. op 1.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 Ook doorgekregen daar. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. zijn maar peilingen, moet je er altijd bij zeggen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. As as Ijskoud? Dat zal u met een Bosch HR-ketel niet overkomen. Kies daarom nu voor de betrouwbaarste: een Bosch HR-ketel.